Van Netschut met het NOS-journaal. De Israëlische luchtmacht heeft vannacht Teheran opnieuw gebombardeerd. Vanuit de hoofdstad van Iran komen meldingen van explosies. Er is nog niks bekend over slachtoffers of schade. Israël meldt zelf dat infrastructuur het doelwit is. Zeker vijf locaties zouden zijn getroffen. Sinds de VS en Israël eind februari begonnen met luchtaanvallen... zijn er in Iran naar verluid zeker 1500 mensen gedood. Onder de doden zijn veel burgers en ook hoge regeringsfunctionarissen. De Franse oud-premier Lionel Jospin is overleden. Jospin voerde van 1997 tot 2002 de Franse regering aan. Als premier van de Partij Socialiste introduceerde hij de 35-urige werkweek... en stond hij aan de wieg van het geregistreerd partnerschap voor partners van hetzelfde geslacht... In 1995 deed Jospin een gooi naar het presidentschap, maar legde het daarbij af tegen Jacques Chirac. Ook een poging in 2002 mislukte. Daarna trok hij zich terug uit de politiek. Lionel Jospin was 88 jaar. Afgelopen nacht zijn in Laren in het Gooi en in Amsterdam plofkraken gepleegd. Op beide plekken is de schade groot en heeft de explosieve opruimingsdienst de boel onderzocht. Of er een verband is tussen de twee kraken is niet bekend. Een middelbare school in Deventer heeft opnieuw dreigende berichten gekregen op sociale media. Dat schrijft de directie in een mail aan de ouders. Het gaat om het Etty Hillesum Lyceum, een school met zeven locaties. De schoolleiding heeft samen met de politie besloten de deuren gewoon open te houden. Het account waarmee de berichten zijn gepost is inmiddels verwijderd, zegt de school tegen RTV Oost. De school werd vorige maand ook bedreigd. Toen gingen de lessen ook door. Kort daarna werden twee minderjarigen aangehouden.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 Dat zijn de buffoons. uit uh, Enschede, kwamen ze gewoon volgens mij uit uh, Twente. In ieder geval 20 jaar. Ja, en die, uh, die hebben heel, heel veel leuke platen gemaakt in, uh, in de 60 en 70 jaren. We gaan uh, zo luisteren naar uh, Nieuwgen Jerli. Ik kwam er net he niet helemaal uit, maar het is nu toch wel wel gelukt. Uh, column, uh, ja. Tweewekelijks column, en, en, ja. twee wekelijks column. en uh, dat doet ze met uh, heel veel plezier. En ik vind het ook uh, heel erg leuk wat ze doet. Dus uh, laten we luisteren. Ja, komt ie. Tot 12 uur op ZFM. Er waait weer een politieke zeewind door Zandvoort. De verkiezingsposters hangen nog steeds als kleurrijke handdoeken tegen de lantarenpalen. En de kandidaten stonden op de markt te schitteren met dezelfde energie als een ijskoper op een regenachtige dag. Ja, de gemeenteraadsverkiezingen waren van begin tot einde nergens beter te zien dan hier, waar politiek en strandcultuur elkaar ontmoeten als een haring en een bolletje schepijs. De VVD belooft al weken dat er geen betaald parkeren komt. Ja, behalve dan op plaatsen waar toevallig al betaald parkeren is. En dan wordt er gezegd wij luisteren naar de inwoners... zegt lijsttrekker Sven Drommel... terwijl hij een flyertje in een inmiddels nat geregende hand duwt. Helaas luistert de inwoner niet terug... want die is al aan het schuilen bij de viskraam. En daar heeft Sven overigens geluk mee. De kaasboer is er vandaag niet. Het is biddag voor gewas en arbeid. En dus half zoveel kiezers, maar dubbel zoveel reflectiemomenten. Uh, Niel, wat zeg je? Biddag voor gewas en arbeid? Ja, de Biddag voor Gewas en Arbeid. Meestal de tweede woensdag in maart, is een gedenkdag waarop gelovigen bidden om Gods zegen over de landbouw, het gewas, het werk en de samenleving. Het is een moment van bezinning, dankbaarheid en bewustwording van afhankelijkheid, vaak gekoppeld aan speciale kerkdiensten en inzamelingen. Nou, zegt Niel, dat je me dat allemaal gaat vertellen, dat weet ik huis wel. Maar dat jij het weet, dat vind ik toch knap. Maar, oh ja, ja, natuurlijk, je was toch opgevoed door die nonnen van je. Natuurlijk weet jij het, het is goed van je. Maar goed, uh, uh, ga maar door met uh, GroenLinks PVDA. Nou, GroenLinks PVDA probeert ondertussen de duinen te redden van verharding en beton. Wat goed klinkt totdat ze een vergaderplek zoeken en eindigen in een strandtent met heaters. Wij zijn voor duurzaamheid, zegt een kandidaat... terwijl ze haar tweede cappuccino met havermelk bestelt. De strandvogel die toekijkt ja, lijkt instemmend te knikken. Ja, dan hebben we nog de volle zeepartij. Een pitter, is er een pitter, die vooral wil dat de boulevard autovrij wordt... He? Hij heeft het ondertussen helemaal begrepen? De kandidaat, gehuld in een bodywarmer met een schelpenlogo, praat met voorbijgangers alsof hij nou een badmeester van de democratie is. In 2000, en dan zegt hij nog, ja, in, dat zegt hij, heb ik gehoord, in 2022 was ik nog tegen betaald parkeren, zegt hij. Maar nu heb ik zelf een elektrische scooter, dus ik snap de nuance beter, zegt hij. Nou, weet je waar ze echt wat aan moeten doen? Niks, die scooter. Ze moeten wat doen aan die bakfietsen. Godzamme zeg, op weg hier naartoe weet ik. Ik ga bijna aangereden door een bakfiets. Dat is echt niet normaal zo gek. Er zit zo'n Filipinootje op dat ding. En ik ken amper Nederlands. Met drie van die witte koters in het bak. Nou, hoe die ouders dat verantwoord vinden is mijn raadsel... Ja, het zijn natuurlijk die Amsterdammers weer... die opeens hier alle vrijheid vinden... en de fietspaden terroriseren met hun elektrische bakfietsen. Dat gaat me toch een hart, jongen. Nou, nou, Harry, daar gaan we weer. Je begint meteen negatief. Laten we leuk beginnen, bijvoorbeeld met goedemorgen. Nou, zo goed is die morgen van mij dus niet. Nou, dat begrijp ik. Maar je gaat je ochtend toch niet laten verzuren door een bakfiets... Goed. je hebt gelijk. De ochtend is mooi. Zonnetje schijnt, lekkere bak koffie. En ik begin jou ook aardig te vinden. <laughs> nou, dat, dat is aardig, Harry. Dank je wel. Mag ik nog een bak koffie? En, en, en nu toch het woord bak weer gebruiken. Weet je wat het allerergste is voor een man? Nou, nee, Harry. Van bakfiets naar bak koffie naar het ergste voor een man? Nee, ik heb geen idee, Harry. Ik bedoel, ik ben totaal verdwaald in deze context. Nou, het allerergste wat een testosteron moordend aan een man is... is naar de kroeg gaan met je bakfiets. Echt waar. Gisteravond ging ik naar mijn stamkroeg met mijn maatjes... staan er drie bakfietsen geparkeerd voor de kroeg. Nou, en ik ken die manneke zo tekenen. Echt waar, strakke spijkerbroek. Weet je wel, zo'n zo uitgeleefde spijkerbroek. Zo'n eentje die ze al ongewassen drie weken lang eh, dragen. En dan met zo'n houthakkers over hem. zo'n quasi stoer. Nou echt, het ziet er niet uit. Nou ja, Harry, het is toch leuk dat die papa's even op adem komen... in een kroeg. Wat maakt het uit waar, waar ze mee naar de kroeg gaan? Een fiets, bakfiets, lopen, wat maakt het uit? Ach, mens, met jou valt er ook niks te analyseren. Mijn maatjes en ik kinderen er gewoon hard om lachen om die stakkers. Maar ik ben je maatje ook niet, Harry. We praten alleen maar over van alles. Noem je dit praten? Ja, natuurlijk. Hoe noem jij het? Nou, ik, ik zou het noemen, ik zeg belangrijke dingen... en jij zeurt daarop los. <lacht> het is eerder andersom, want ik zeur echt nooit... Ach meis, weet je, zeuren is helemaal niet zo erg. Dat hoort er ook een beetje bij. En, en, en, en tot die bakfiets van morgen, die me bijna aanreed, was ik eigenlijk ook best wel vrolijk. Vooral toen ik mijn dorp inliep en besefte dat de oudere partij Zandvoort de grootste is. Dat maakte me blij, want daar heb ik op gestemd. Ik heb het gevoel dat OPZ nog wel om ons geeft. Op wie heb jij gestemd eigenlijk? Nou, ik heb gestemd op Jongs Antwoord. Nou, nou, ik vond jou zo'n... Uh, ja, dat, dat verbaast me echt. Want, ja, dat verbaast me. Ik vond jou zo'n uh, ja, zo'n PVDA GroenLinks-type. <laughs> ja, nou ja, heel eerlijk gezegd, ik vond jou uh, een PV, uh, PVV-type. Nou, ik zal zeggen, PVV, ja, ik ben het vaak, bijna altijd met ze eens... Ik had er ook echt wel op kunnen stemmen. Maar ze hebben bewezen dat praatjes geen gaatjes vullen... in ons over, over, overgevulde land. Uh, dus heb ik meer vertrouwen in onze eigen OPZ. Die geven echt meer om ons dorp dan al die partijen bij elkaar. Oudere partij Zandvoort, daar gaat het me om. Maar weet je wat me verbaast? Het mooiste politieke toneel speelt zich toch echt af bij het flyeren. Want elke vier jaar ontdekken Zandvoortse politici opnieuw... Ja, dat niemand op de markt staat te wachten op een praatje. Mensen willen gewoon privacy. Zelfs een kandidaat verzucht ernaar en dan zegt hij... Ja, ze willen op zondag wandelen, niet aangesproken worden over hondenpoep. Waarop zijn collega zegt, ja precies... maar we moeten wel iets doen aan die hondenpoep, zegt die Gup. En zo is het eerste concrete punt van het verkiezingsprogramma geboren. Dat zie je zo. Ja, Harry, het waren de politieke weken wel in ons dorp. Ja, en aan het einde van de verkiezingsdag ja, liep ik op het strand... en langzaam spoelde de branding zachtjes over een stapel vergeten folders... De partijleiders liepen richting strandpaviljoen... waar ze elkaar op de schouder klopten en beloofden... na de verkiezingen zeker even koffie drinken samen. Ja, ja, ze weten allebei dat dat echt niet gaat gebeuren. Maar gelukkig zal er over vier jaar weer een nieuwe kans zijn... ergens tussen de duinen, de viskraam en het eeuwige geluid van golven... die niets met politiek te maken willen hebben. En... Nou ja Ergens is dat ook gestellend. Zandvoort stemt, maar de zee stemt nooit mee. De aantrekkingskracht van lokale politiek lijkt soms op app en vloed. Onophoudelijk, voorspelbaar en toch altijd een beetje verrassend. Vooral als er zand in de folders zit. Maar er zit vooral veel hoop in de oudere partij Zandvoort... die alles doen om ons... Dorpsgevoel te behoeden ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Zfm. Ja, dat is Brainbox Brain uh, uit de 60e jaren. Ja, een tijd geleden. Hè? En daar ja. zat uh, uh, Jan Akkerman, was gitarist daarin. Ja, klopt. Een hele goede gitarist. Een hele ja. goede ja. gitarist. Die is klop. ooit uh, ver, vernoemd als de beste gitarist ter wereld. Zou kunnen, zou kunnen. Ja, dat is zo. Nou ja, we hebben er nog wel een aantal. Hè, maar, nee, dat is een verkiezing. Ja, maar heeft die titel oh, officieel ooit gekregen, ja. precies. Oh, Oké, okay. ja. goed. Hé, hey, um, uh, ja, ja. We, we hadden het net even over uh, de Duimwachter. Ja. En over het feit dat uh, Prewonen daar een aantal uh, woningen heeft uh, 33 sociale huurwoningen. Ja, sociale huurwoningen. Klopt, die, maar daar zit geen parkeerplaats bij. Nee, dat klopt. Hadden we hadden het net over inderdaad. En, Precies. Uh, ja, Ik had eigenlijk uh, Prewonen daar ook graag uh, over willen spreken. Maar goed, zij hebben het niet afgenomen. Maar ik begreep net uh, dat uh, die plaatsen wel voor 30.000 euro te koop zijn. Ik vind het een hele hoop. 30.000? Ja. Oh, je zijn net 40.000. Ja, nou de kostprijs voor een parkeerplaats is minimaal 40.000 euro per stuk exclusief BTW. De kostprijs? De kostprijs, prijs, ja. En uh, volgens informatie van mijn informant ja? uh, zijn ze nu te koop uh, voor 30.000 euro per stuk. Ja, dat is ongeveer wel de prijs voor. Uh, ja, voor de, voor de garage ook. En, uh, ja, dat klopt, ja. ja. Dus uh, uh, mochten mensen toch een, een plek willen daar. Dan, nee, moet je dat, dan moet je een Ja, dan moet je dat uh, proberen te kopen, inderdaad. Ja, ja, ja, ja. Ik denk dat het geen slechte investering is, als je het geld hebt, tenminste. Nee, dat klopt. Juist ja, als je het geld hebt, je, ja. Want ja. het uh, is natuurlijk wel als jij ja, sociale... een sociale... nee, Maar Als jij in een sociale huurwoning komt, dan heb je niet zomaar 30.000 nee. 30 euro liggen. Nee, Nog? dat is waar. Nee. Dus, uh, ja, maar ja, dat, dat... houdt dus in dat, je de, dat de mensen die dat nodig hebben niet, da niet daar gaan wonen. Want... Uh, als je oud bent en je hebt een autootje en je wil boodschappen doen bij Albert Heijn, mm -hmm. ja, dan pak je toch de auto. Ja, klopt. Dus dan kan je niet. Ja, nou, uh... ik pak al de fiets. Maar, uh... Nou ja, jij bent natuurlijk hartstikke sportief. <laughs> ah, maar jij bent nog lang geen senior. Nee, nee, ik ben, nee dat, dat, dat, dat scheelt ook. Dolly, dankjewel. Maar, <laughs> nee, maar, maar dat is natuurlijk ongetwijfeld. Uh, eventueel mensen komen wonen die geen auto hebben. Dan hebben ze er helemaal geen last van. Dan hebben ze er geen last van. Maar, ja. ja, ik kan me voorstellen hoor. Dat je toch een. Maar ik vind het een raar verhaal. Want ja, je kan via ook, de gemeente ook geen uh, parkeervergunning krijgen. Nee, je kan hè? niet uh, buiten de deur. Uh, maar waarom niet? Nou ja, die woningen zijn daar neergezet om die parkeerdruk zeg maar, naar beneden te krijgen. Ja. Dus, nee, nee, dat begrijp ik. Want die parkeerdruk is in de Admiralenbuurt al bijzonder hoog. Hè? Dus ja. Uh, ja, ik kan me voorstellen dat er niet nog eens 33 auto's bij moeten komen. Ja, ja, maar, maar wel... ik denk ook dat de insteek was... dat die parkeerplaatsen gewoon bij die woningen boven zouden horen. Maar dat, dat nou, het op die, een die, of andere manier... Uh, bij die koopwoningen is er... zijn ze wel, wel. Mij. Ja, er wel bij. mij. Ja, die zijn inbegrepen. Ja, ja. ja. ja. en, en ik, ik, ik, ik heb nog een rondleiding gehad in die parkeergarage. Een enorme grote parkeergarage namelijk. Ja. Dus, uh, ja. Nee, ja, de, de parkeerplekken zijn er. <coughs> die zijn er Al, inderdaad. Alleen niet voor die mensen. Nee, niet voor die mensen. Ja. Nou, dat is, toch, dat dat is, is vreemd, ik heel vreemd. raar hoor. Nou, ja, het zal ongetwijfeld nog eens een keer in de orde komen. Ja, waarschijnlijk ook we hopen in hopen dat er een modus opgevonden wordt. Ja, ja dus. zeker. Ja. Nou, we zouden gaan praten met uh, uh, de eigenaar van uh, Tummers Chocolaterie, uh, Richie Soekal. Maar ja, hij is er niet. Dat is hij is er niet. Ik weet niet waar hij is. Ik ja, krijg hem ook niet te pakken. Oh. Misschien is hij chocolaatjes aan het maken of kaken is hij uh, in de, in de... Zit vast aan Was dat de sticky fingers? Ja, ja, dat, ja, dat zou ik ja, Hij is in ieder geval van Tummers uh, Patisserie Passionnel. He, zoals het tegenwoordig heet. Ja, en, uh, is neergestreken in de Halterstraat. Ja, dus de, de, de, uh, de, de tweede Tummers die er is. In ja. Heemstede was de eerste. Ja, klopt. Ja. En nu in Zandvoort de tweede. Hij zit in het uh, oude pand van Jimmy Draaier. He. Ja. Uh, ja. Maar het is een hele um, uh, oude historie. He, dat, uh, ja, Tummers. zeker. Vanaf 1921 inderdaad. Ja. Uh, zitten ze al uh, in uh, Heemstede. Het is het oudste winkel. Tummers die is de oudste winkel aan de Binnenweg. Oh ja, ja, wat grappig. Daar kwam ik net ook tegen. Sinds 1921 en er zijn meerdere ja, ik... families. Ja, ja, Goede journalist ben uh... jij. Hè? Ja, nou ja, goed. Uh... <laughs> ja, ik weet wat ik moet zoeken. Maar <laughs> Sierra Leonardo Tummers die, bego Tummers, die begonnen in uh, 21. Ja. En uh, daarna zijn er drie, vier families geweest die hebben het overgenomen en dan uh, ja, een jaar of vijf, zes geleden is uh, Ristie Suklal uh, de, de grote baas geworden. Ja. Nou, ze maken natuurlijk fantastische mooie dingen. Taarten, prijswinnende taarten, seizoensgebonden taarten... en heerlijke gebakjes. En, uh... Ja, dat mag je niet zeggen. Gebakjes, mag je zeggen. Oh, maar gebakjes zei ik toch niet? Wat nee, zei ik je toch? zei heerlijke gebakjes. Gebakjes. Oh, ja. sorry. sorry. Overheerlijke gebakjes. Oh. En, uh... Boetes, boetes. Ja, nee, dat mag, niet, hè? mag niet, inderdaad. Nee, mag niet. Maar het is wel leuk dat uh, dit soort kwaliteitswinkels... Uh, ja, in, uh, zeker, in absoluut. Komen. Ja, en, nou ja, vond, van Jimmy Draaij, dat vond ik ook wel een... een, een Jim Draaij vond ik ook... Uh, een, een kwaliteitswinkel, ja, want we hebben daar ook uh, vaak heerlijke gevulde koeken gehaald. Ja. <laughs> Voor onze... Uh, Kandel -Wals Show, weet je dat nog? Hè? Ja, dat weet ik nog. <laughs> er ja, mooie... waren, daar waren een mooie tijden. Dat daar. was een mooi programma. Maar, uh, <laughs> ja. Nou, dat was zeker... Komt het niet meer terug? Nou, ja. nou, misschien gaan we dat ooit nog eens een keer doen. Ik ja. genoot er altijd van. Echt zo verschrikkelijk leuk. Ja. ja, ja, ja. Dat is... Echt fijn om naar te luisteren. Ja, ja dat was... Uh... Ja, uh, Frank was daar natuurlijk... Uh, paardenkoper. Een uh, bekende uh, uh, in... En, uh, en, uh, uh, en een, een tino thuis, inderdaad. Ja, want zo zie je, zo komen en zo gaan programma's. Oh, yes. Nou nah ja, op een gegeven moment ja. is het dan ook op. Ja, dat, joh, dat kan dan, ik me ook dan, wel dan voorstellen. Dan ja. heb je het wel ja. een ja. beetje gegeven. Maar ja, is ja, een, uit een uit mooi nieuw programma bijgekomen. Nou, dat is dus ook niet helemaal nieuw. Even uh, geen rust aan de kust. Dat vind ik ook wel een hele mooie naamspraak. Dat doe jij, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, is, uh, ja. dat is uh, van, uh, van het... Beb en mij. En, ja, uh, Hanny ja. is erbij gekomen. En dat is ook een bijzondere aanwinst uh, geworden. Wat doen jullie ja. allemaal in dat programma? Nou... Uh, natuurlijk muziek draaien, maar we hebben in de regel uh, altijd één gast in de studio en in het tweede uur een gast aan de telefoon. Mm -hmm. We kijken naar het weerbericht, we doen uh, nieuwsberichten. En in het tweede uur, daar beginnen we altijd mee met Hanny. die heeft altijd een superleuke <lacht> conferentie. Ja, zij is natuurlijk cabaretier van beroep. Ja, leuk. En uh, dat kan je ook aan alles merken. Dus uh, ja. ja, het is altijd lachen, gieren, brullen... met die conferences van haar. Die zijn ook altijd terug te zien trouwens op de Facebook Facebookpagina... van Even Geen Rust aan de Kust. Ja. En um, ja, dat... En de programma uh, wordt vrijdag uitgezonden. Tussen uh, tien eke, en twaalf eke, ochtends. Eén keer in de maand is dat? of twee keer in de, Eén keer in de eke, twee weken. Eén keer in de twee weken. Eke het was de, zo, we hadden eerst de boys de maand, are back ja. in ja. town. Ja. En uh, zowel Beb en ik... Als ik, waren destijds uitgenodigd als gast bij de Boys Are Back in Town. Maar ja. die zeiden toen van... Hé, hey, is dat niet iets voor jullie om, om de andere week uh, de, ja, de, tussen tien en twaalf? Ja. Weet ja. Ik wel dat het een beetje dat het doorloopt? Maar ja... Nu is de Boys are Back in Town uh, is gestopt. Ja, dus, klopt. Ja. Ja, maar nou, ja. Ja, wij blijven gewoon één keer in de twee weken. We vinden het zat. Ja, nee, ja. dat begrijp ik. Dat, uh, ja. Maar het is een leuk programma. Ik heb het ook uh, regelmatig opstaan op vrijdag. Ah, leuk. En, uh, ja, <laughs> ik vind het wel een gezellig, gezellig programma in ieder geval. Ja, een beetje ongedwongen. Ja. En ik vind de naam uh, gewoon geweldig. Even geen rust Heeft mijn dochter, de kust. Uh, ja, ja, dat weet ik. Ja, ja mijn dochter dat heeft bedacht. heeft hij toen uh, ja. uh, gezegd. Ja. Ja, ja. Is, dat, is dat programma nog steeds op tv waar jij uh, in Nee, dat is inmiddels afgelopen. Het waren acht afleveringen. Oké, okay, En ja. uh, Waardoor heet het programma ook weer? Sterk. Oh ja, inderdaad, ja. ja, ja. Maar het is nog steeds terug te zien, hoor, via NPO ja. Start. En, heb je er veel uh, reactie op gehad? Ach, joh. Ja? enorm. Ik, ja, je jullie, kan, je jullie... kan nergens meer binnenlopen of uh, en, en, en, en, en ben je nog aan het trainen? En, uh, en, ja. Oh, of ja, altijd opmerkingen of, ja. of mensen kijken je aan en die herkennen je dan. Ja. en Dan denken ze, oh nee, ik ken het niet. Weet maar, je wel? Maar, maar, maar mag ik maar... jou wat vragen? Ja. Ben je nog aan het trainen? Of niet? Ja. <laughs> Ja, ja ben je denk, nog een trainer? Ja, ik zal eens een originele vraag stellen. Ga, uh, nee hoor, dat mag je geruststellen. Uh, ik ga uh, minimaal twee keer in de week... maar het liefst drie keer in de week. En daar probeer ik me aan te houden. En um, ja, ik, ik val geen ons af... maar ik merk wel dat, het, dat mijn lichaam helemaal ja? verandert. Oh, hey, en, doe je e-gym? e gym doe ja, ik. Ja, ja. Ja, ja, dat vind ik het prettigste, ja. omdat je dan goed inzicht hebt ja. en uh, het is makkelijk te volgen. En heb je een keer, zoals ik, ik heb fibromyalgie, hè? dus dan heb je hier pijn, dan heb je daar pijn. Je hebt overal steeds spierontstekingen, peesontstekingen. Dus dat is fijn. Dat als, als ik bijvoorbeeld laatst dat ik weer een peesontsteking bij mijn ben. Uh, dan kan ik gewoon dat deel. Ik doe het wel. Maar heel licht. Ja, ja. Dan stel ik dat gewoon even in. Dan ontzie ik ja. dat een beetje. Maar je blijft dan wel doorgaan. Ja. Maar ja. Kun je kun je zeggen wat e-gym dan inhoudt? Nou, E-gym, dat, dat, uh, je doet dus dezelfde oefeningen... als uh, gewoon in de sportschool met mm -hmm. gewichten. Alleen wordt het uh, elektronisch ingesteld. En je volgt op een... Uh, op een, op een uh, hoe noem je dat nou? een uh, scherm. Op een beeldscherm. Daar loopt een soort slang, daar zitten uh, uh, rondjes in, en uh, jij moet door jouw bewegingen oh, okay. die je uh, maakt, uh. moet je die rondjes allemaal raken. Uh, uh. Dus en nou ja, daar krijg je dan weer punten voor, ja, weet je ja. wel? Maar je, en, moet, je moet van tevoren ga je dan uh, jezelf, uh, je, je, je moet, je moet de, uh, de, de kracht die je hebt, ja. moet, je, moet je ingeven. Oh, ja? Dus je geeft ja. eerst. In hoe sterk ja. jij bent. Ja. Dus dan moet je trekken. Oh, en dan ja, heb je dat ja, gehaald. Ja, ja. En weet ja. het apparaat en de computer. van Oké, okay, dat is jouw hm. kracht. En op, op die kracht ja. gaat hij jou uh, verder... Uh, dat is doorsnee. Maar voor mij, uh, voor mij is het anders. Omdat ik fibromyalgie heb. En omdat ik uh, uh, uh, vijf hernia's. Uh, twee in mijn uh -huh. nek en drie in mijn rug heb. Uh, moet ik wat voorzichtiger zijn. Dus okay. ik kan... Dus ik, ik, ik doe gewoon alles op mijn eigen gevoel. Ja. ja. ja. ja. Maar dat gaat hartstikke goed. Voordat ja, je ja. het weet ben je weer zoveel kilo's dat je meer kan. En weer ja. meer. En weer ja. meer. Want je voelt gewoon ja. dat je lichaam sterker ja. wordt. Ja. En als je en... je eigen kracht niet kent, hè, zoals ik uh, gewoon Ja, nee, dan. Je wordt herkend door <laughs> het. Nou, het mag Je wordt herkend. Ik ben er nu mee gestopt met het e-gym. Ik doe gewoon uh, trainen met. Uh... Jij zit toch alleen maar door die fiets, die, die, die, die spinning dingen? Nee, oh. ik, ik doe. Ik doe Elke keer eh, een of twee keer per week een kwartier traplopen. Want je hebt een traploopapparaat. Ook daar? Ja. ja? Oh ja, dan, dat zag ik ja. ja. Dat kun je ook thuis dan, doen, toch? Ja, kan je ook thuis doen. Maar dan uh, de, de, de ja. loop je allemaal mensen in de weg. Nou, jullie hebben gaan trappen <laughs> En uh, een kwartier traplopen en dan doe ik een kwartier. Uh, uh, hoe heet het? Uh, uh, uh, Walking. Uh... Ja, zo, zo, zo, ook zo'n apparaat. En dan uh, ja, op <totiegelen> uh, we het wiel kunnen zien ons, wat hij ja. nou doet, maar uh, ja, nee, maar het is een beetje, om een um, uh, um, uh, um je conditie um, ja. peil te houden. Oké. Okay. Maar ja. Ja, en, dan, en daarvoor loop ik altijd nog een uur op het strand met de uh, uh, hond. Met mijn hond. En ja. dan uh, heb ik dat gehad. Ga ik dan trainen. En dan doe ik uh, 100 buikspieroefeningen, Goeie 100 uh, armoefeningen en 100 rugoefeningen. En dan denk ik van, nou vind ik het wel goed. Ja, dat begrijp ik. En dan, ja. ga je, dan ga je een juist slaan. En dan ga, <laughs> en dan en dan ga dan ik naar ik, ik, ik ga heel ja. vaak ook nog even boven roeien. Oh ja, dat kan ook. Ik, roeien, zou, zo, ook. Ja, oh, ik ben zo gek op roeien. Ik zou, ja? Oh, ik zou zo graag bij zo'n roeivereniging willen. Nou, dan kun je toch geen lid. over dat... Ah, jongen, daar is mijn conditie veel te slecht voor. Oh, nou ja. da daarom wil ik nu wat sterker worden... dat ik misschien toch over een jaartje... Misschien toch eens een keer zou kunnen proberen. Ja. Het lijkt me waanzinnig. Ja. Nee, weet je wat heel goed voor je conditie is? Dat traplopen. Ja, dat, ja, dat doe ik al elke dag een paar ja. keer. En dan, en dan we... doe ik ook nog twee ja. keer per week spinnen. Nee, dat spinnen, daar begin ik niet aan. Ja, dat is te gek. Ja, ja. dat zal te gek zijn, maar dat red ik niet. Ja. ja, maar ik heb mensen gekend. En die zijn begonnen. En die gingen, ja. bijna, die gingen er bijna onderdoor. En nu zijn ze helemaal... Ja, uh, nou, je, je, moet dat, je moet dat echt trainen. Nou, ja, natuurlijk. Als je dat eenmaal uh, een beetje onder de knie hebt... dan is het hartstikke fijn. We gaan ja. het er zo, we gaan het zo uh, uh, over praten met Marcel van Heer. Ja, myself, zeker, zeker. Ja, ja. ja, ja, ja. zo dan, is het ook. Ja, nou, ja, voordat, ja. We, voordat we nog even naar muziek gaan... Uh, ja. wil ik nog een paar dingen even noemen. Uh, Willem Buchel, die wordt morgen... 95 jaar. 95, 95 jaar. Oh, ja. oh. Hij, is, hij is een van de trouwe luisteraars van dit programma. Ja, dus, uh, ja Wim is, is letterlijk en figuurlijk niet om te krijgen. Nee, dat bedoel ik. Ja. Ja, nee, wij, wij kregen gezellig. bij uh, zijn jujitsu-lessen, trouwe ja. jujitsu-lessen. Uh -huh. uh, de, de, nou ja, dus je, je was aan het warm lopen, allerlei oefeningen en zo. En je, en je kreeg dan lessen. En dan ging Wim op een gegeven moment staan. Dan gingen die benen uit elkaar, zijn armen over <laughs> elkaar. En dan zei hij: Nou, komen jullie maar dames, <gwicklecast> proberen jullie mij maar een centimeter weg te krijgen van dit plekje. Nou, ja, het lukte dat lukt ja, niet. Nee. Al ging je met je volle gewicht ja. erin hardlopen, ja. geen maar ja, millimeter weg. het weet. blijkt dus dat uh, sporten, uh, als je gezond blijft, is sporten wel heel erg belangrijk. Nee, dat is toch zo, maar ja, kan zeker. Je, uh, Onder je, andere. Ken je, kan je Beb, Beb, Beb Nee. Bep Iperburg heeft meegedaan aan de Olympische Spelen in, ik denk, 1940, 50. Nou, 40 was er waar het spelen. Nee, 50, te 50. En, uh, daar, uh, en uh, zij deed uh, uh, de brug en de, hoe noem je dat ook weer? Uh, gymnastiek. Gymnastiek, Zimmer. ja. ja. ja. Een soort van. Turnen, ja. ja. Heel goed. En, uh, en zij is ze ook zoiets van uh, over de negentig. Ja, maar ja, uh, als je die ziet lopen, het is onverstaanbaar. Je hebt het niet voor het zeggen. Oh, er zijn natuurlijk ook uh, sporters zoals Nico Rijners van Ajax Die ja. in ieder geval valt dood neer op, uh, ja, dat is ook op maar. het veld. Dus, ja. uh, die hebben het niet, niet echt ja, voor zeggen. Die, zijn ook, ja, die kunnen ja, hun eigen elftal inmiddels zo'n beetje beginnen. Hè? Degene die nee, zo neervallen. Ben ja. ik het een ja, ja, ja, ja, ja. je eens. Je zegt altijd, in gods hand kan je niet poepen. nee. Nee. <laughs> En, en godverwege zijn duister en zelden aangenaam. Ja, ja, ja. Laten we nog even iets over de verkiezingen. Heel, heel kort, heel kort. Uh, donderdag, 26 maart. Dat is volgende week ja. donderdag. Hè? Ja, ja, is de officiële uitslag om 11 uur in het gemeentehuis. Ja. Dat is openbaar toegankelijk. Maar het wordt ook uitgezonden via ZFM. Oh ja? Daar gaan ja. we voor zorgen, ja. ja. Dus uh, waarschijnlijk met beeld ook, uh, Gerben weet jij er iets van? Ja, met beeld en uh, geluid. Uh, uh, uh, uh, uh, yeah. Wordt dat, word dat zo uitgebreid dan? Ja, of dat wordt jullie? wel redelijk uitgebreid. Ja? Uh, gaan, wordt al die, niet gewoon al die, eventjes van... Uh... Gaat er al die partijen langs en dan word oh, jij, okay. dan, dan jij nog genoemd, uh, Dolly en zo, dat soort dingen. Oh. Maar nee hoor. <laughs> <laughs> Ik zou <wel> zeggen waarom. <laughs> ah, maar goed, de uitslag is natuurlijk wel bekend, maar we uh, ja. moeten ook een officiële uitslag hebben. Hè? Dat is, ja, die uh, is dan bekend hè? Ja, tegen en die dan tijd. Uh, is dinsdag 31. 30 maart is het afscheid van de zittende raadsleden. Er blijven mm -hmm. natuurlijk een stuk of elf blijven er zitten. Maar dan gaan we afscheid nemen van de, van uh, de die... mensen die dus niet meer terugkomen in de raad. Ja. Uh, en, dan, uh, en de verwelkoming een dag, denk ik? Sorry. De nieuw, niet de verwelkoming van de nieuwe leden? Nee, dat is één dag later. Oh, dat is een dag later. Op woensdag oh, okay. 1 april. Dat, is, dat heet dan de installatievergadering van, de, van de nieuwe raad. Maar dat wordt niet uitgezonden, uh, denk ik. Nou ja, de, de, de vergaderingen die worden altijd wel uitgezonden. Ja, ja vergaderingen ja, zeker, wel. Ja, dus, dat uh, denk ik vroeger ja, ja, ook. Ja. Ja. Nee, dat, is, dat is wel duidelijk. Ja. En dan gaan ze die maand erop. Dus in april gaan ze uh, uh, beginnen met de eerste, de eerste gemeenteraadsvergadering. De ja. eerste commissievergadering en daarna twee weken later de gemeenteraadsvergadering. Uh, nou, dat nog even over de politiek. En uh, inmiddels is het uh, bijna vier minuten over half twaalf. En, we en dan gaan, gaan we nog, nog een een even naar muziek. En dan uh, komt straks uh, onze grote vriend... Marcel van Rey. Marcel van Rey Praten over... Uh, over spinnen. En dan gaan we ook over de spieren nog even wat uh, uh, dingen vertellen. En dan dus Dolly, uh, Dolly... Het wordt vanzelf twaalf uur. Het wordt vanzelf twaalf uur. Dus Dolly... Uh, <laughs> Gewoon doorpraten. Zeg maar, <laughs> ja. wat gaan we doen? De Vraag maar even van je moeder. Uit een sprookjesboek geslopen... kwam ze voor mijn ruitje staan en zei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 dat is toch uit de tijd, meid. Je kunt het ook aan mij kwijt. Even arme moeder vragen. Ja, Joost Timp was dat, uh, de zanger. Dat is de zoon van uh, Mies Bouwman. Bouwman, ja. En, oh, ja, die, oh, die, ja, ja en die heeft dit gezongen. En, uh, ja. Ik, ja. Leuk nummer, inderdaad. Leuk nummer, uh, Hans. Ja, ja, ja we ja, wachten ja. nog even op. Uh, <tus> Marcel. Marcel, ja. Hij is er niet, nog niet. He. Nee, ja. hij zou uh, om. Uh, ik, denk, ik denk ja. dat hij dacht, ik ga wel op de fiets. Maar deze is niet ja. het spinningapparaat gesprongen. Dus hij komt geen gemeten verder, natuurlijk. <laughs> ik als dus groot, ja. Als <laughs> <laughs> een fiets nergens heen gaat. <laughs> ja. <laughs> <laughs> ja, dus wat dat betreft. Hé, hey, uh, Hans, ja. jij had nog wat? Uh, nou, eigenlijk weinig op dit moment. Uh, <laughs> nou ja, ik, ik heb het meeste wel genoemd eigenlijk. Ja, we krijgen straks natuurlijk Stamford op zaterdag hè, van uh, Rob. Ja, Ja. Adams. Oh, en, dat uh, wordt een hele speciale uitzending vanmiddag. En is wat gaan we horen? Het gaat alleen maar over de Formule 1. En uh, ze hebben Formula D. En oh, okay. uh, Randall Lawson, die is hier ja, van 2 tot 5. De, uh, de 1 duider ja. De, ja, de, de, die doet altijd de Pit Report. Ja, dat en, klopt, ja. ja, die man die weet, ja, die weet alles heel veel van. Van, van auto's en van de coureurs en ja. van alle klassen en weet ik. Hij heeft een keer bij de historische Grand Prix was hij er ook bij. en had die mooie verhalen. Ja, is ja een, een, een, een, een Engelse man. Uh, nee, nee? dat is een Nederlander, maar. Een Nederlander. Uh, ja, Lawson, Randall Lawson. Je zou zeggen dat het een Engelsman is. is een, een enorme is Engelse naam. Maar hij weet heel veel van de autosport, georganiseerd okay. uh, door de Ja, en het, en het is een gigantische humorist. Ja. Ja, humorist ook ja. nog. Ja, ja, ja, ja, ja. Hij heeft een, een, een... Ik dacht in Beverwijk, een winkel gehad. In, ja, ja. In uh, autootjes. Dus okay. model, in, uh, allemaal modelauto's. Model ja. Maar, maar van, van 5 euro tot 50.000. Ja, dat klopt. Okay. Die ja, stonden ja. er ook. Ja, ja, ja. Ik ben er een keer geweest. Dus ja, en van, en daar ik, is hij uh, een jaar geleden mee gestopt. Ja. Dus hij heeft nu wat meer tijd. Maar uh, ja, mooie mooi man. En, uh, hey, wat leuk is dat, En, uh, uh, en uiteraard, wordt uh, speelt. Hè? Ja, en, uh, SP ja, zeker. Zandvoort. Dus daar wordt natuurlijk ook aandacht aan ja. geschonken. Ja, Ik hoop en, dat het is, ze dit keer iets beter doen dan tevoren. Ja, het is een Benno. leuk programma, Stansford op zaterdag. Elke uh, zaterdag tussen 2 ja. en 5. Ja. Ja. ja. Worden met veel liefde gemaakt. Met Benno en. Uh, en uh, Vandaag vijf. is Benno. Ja, niet ja. altijd met Benno, maar wel altijd met Rob. Ja, ja, ja Rob altijd. En uh, Benno uh, en Richard Buitenhek. En uh, ik ben er ook af en toe ja. als sidekick. Wie komt ja. er nu binnen? Ja, Krijg. daar is hij. De, is de rechte, the one and only. De ja. one and only. <laughs> Marcel van Reen ja. is natuurlijk de, de, de die icoon op sport. Hé ja, ja. Hey Marcel! Nou, nou, ja, je zit voor de radio, hè? Oh ja, sorry. Dus zit de maar uh, misschien dat we nog één uh, uh, liedje kunnen draaien en daarna gaan we direct door met. Uh, Zullen we dat doen? Ja, ik goed vind plan. het. Uh, ja, ik uh, prima. Je even, uh, kan, je, kan je even bijkomen? Kan je even bijkomen, Marcel? Wil je, je en, koffie, Marcel? Dat uh, dat, uh, dat nummer ga ik ook aan Marcel opdragen. Oh, no bicycle, bicycle. I want to ride my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 I want to ride my bike I want to ride my bicycle I want to ride Ik ga eens heel even koffie aan het zetten. Bij ons aangeschoven Marcel van Ré. Welkom, Marcel. Goedemorgen, Hans. Je rechtstreeks vanuit de sportschool, begrijp ik? Ja. Had je het druk vanmorgen of niet? Morgen was het weer lekker. We hebben weer gespind. Ja, lekker. Nou ja, het is mooi weer. Het was druk op de sportschool. Ja, is kan beter op de fiets. buiten zitten, lijkt mij. Dat is waar. Dat gaan we ook doen. Maar daarom ben je hier ook. Want op 21 maart, dat is volgens mij... Nee, volgende week. 29 voor mij. maar op zaterdag. Oh, ik dacht... Zondag. Zondag, ja. Is de Stamford uh, Ik dacht dat het 21 maart nee, was. Zon, maar. zondag, de, 29 zondag 29. Zondag 29. Oké, okay, daar heb ik een, een, een, een website van de jaren voor. Uh, zondag 29. <lacht> is de Stamford Securion uh, volgens mij redelijk uh, uitgekocht al. Hè. Ja, bij alle, alle loopkaarten. Ja, je uh, hebt uh, nog steeds de 10 Engelse mijl, geloof ik. Ja, die had stop. je en uh, de 12 kilometer. En dan heb je nog de 4 kilometer voor de wat jongere deelnemers. Kinder, ja. En de Picnic uh, uh, uh, Baby Run ofzo. Voor de allerkleinste. <laughs> nou, die is gewoon uh, volgens mij ook ja, weer zelf, ja. een klein, klein rondje. Ik kan me herinneren dat jij uh, uh, nog niet zo heel lang geleden ook de, de warming-up deed voor het hele, hele spektakel. Ja, dat is onder weer, denk ik... Ja, ja, vier, vijf geleden? Ja, vier, vijf geleden. Maar dat ging dat tot... was wel heel leuk om te doen, want ja, ik ben er een keer bij geweest. Geweldig, ja. Ja, dan sta je uh, natuurlijk in de pitstraat op een podium. Ja, dan, uh, en, uh, dan sta je met gewoon voor, voor honderden, misschien wel duizenden ja, mensen. Ja, duizenden mensen eventjes. Uh, ja, ja. Een beetje te zwaaien. Maar dat, uh, dat, dat, dat ging niet meer door of zo? Nee, dat was toen met de corona natuurlijk, dat dat niet doorging. Oh en ja, ja, tuurlijk. Heb je misschien ook een ander gevonden, ik heb, ik heb geen idee. Nee, geen idee. Het spinnen doen we nog steeds. Ja, nee, het spinnen is ook bekend, hè. Want uiteraard komen al die lopers door, door het centrum van Stamford heen. Uh, en op een gegeven moment komen ze door de Halterstraat heen. En daar staat bij Café Nuf. Uh, staan uh, gewoon twintig uh, van, uh, van die spinners opgesteld. En daar doet Ger ook aan mij. Hij gaat er zelf wat over vertellen zo. Uh, Ger vindt het volgens mij heel erg leuk om mee te doen. He, Ger, klopt dat? Ja, hè? ja klopt. Ja, ja, ja. Nee, we, we gaan het zo uh, horen van je. Ik ben even koffie aan het regelen, jongens. Ja, Gerrit is even koffie aan het maken. De koffie, maar, uh, uh, uh, is die kapot, dat ding, of niet? Nee, maar dat die ding is... Uh, dat is een, van, ja, de, die is niet zo... Ja, het duurt heel lang voordat het één kopje gemaakt is. Uh, uh. Maar uh, uh, Marcel, dat is ook een heel gedoe, want jij moet al die... Die fietsen moet je daarheen uh, brengen. Ja, logistiek is het wel een dingetje. Ja, want ik, ik, ik heb natuurlijk vijf, zes jaar daar aan de overkant gewoond <laughs> En ik zag jullie altijd opbouwen en met al die fietsen slepen. En uh, kon je met de vrachtwagen, moesten ze allemaal uitgeladen worden, moesten ze allemaal neergezet worden. En uiteraard, uh, als je klaar bent, uh, moeten het ook moet weer terug. Ja. ja, we hebben hele lieve... Uh, Medewerkers, zeg maar, die ja, en, vrijwilligers... En, en, mensen die, uh, die ook hun medewerking willen verlenen, ik, ik mag... Altijd in heel veel jaren het busje van vooruit lenen. Oké, okay, dat is wel zo mooi. Zo'n laadklep. Kunnen en... ze er allemaal in of niet? Ja, precies. Oh, dat is wel ja, mooi. Precies. Dus. In uh, de voor deed het op een aan. Ze passen nog niet allemaal in je eigen auto, hè? dat denk ik niet. Een uh, uh, beetje prop, hè? Maar, beetje proppen, maar dat, gaat, dat gaat niet lukken, denk ik. Maar op een gegeven moment staan jullie daar en dan, ja, dan zie je al die lopers langskomen. En uh, Ger kan het ook zeggen. Dat is natuurlijk geweldig om die mensen aan te moedigen. Hè? Ja, dus uh, een hele bijzondere uh, situatie elk, elk jaar. En uh, de, ja, de lopers zijn er al gewend, uh, aan gewend, denk ik. Hè? Nou, Ik denk dat, ze, dat het tegen zou vallen als we er niet zouden zijn. Ja, dat, ja, dat, denk, dat denk ik ook, ook. wel, ja. ja. Kijk, het is, ik, ik kan me voorstellen, je hebt natuurlijk een stukje strand gehad, weet je, dan heb je de boulevard gehad en dan ga je boven bij het casino, oud casino, naar beneden. Ja. En dan moet je het bochtje Altenstad op en dan is eigenlijk wel zo. Dit, dan ga je eigenlijk weer terug naar het circuit. Ja, een, een beetje doods ja. is het natuurlijk en dan kom je die Altenstad in en dan zetten we gewoon een gezellig muziekje op. Ja. En ja. dan hebben ze advies van, uh, ja, en wat het leuk is, als de muziek aanstaat, dan komen de mensen ook daar naartoe. Hè. Dus dan ja. wordt het toch zo'n gezellig punt waarbij je. Ja, nou eigenlijk uh, doe je er aangemoedigd wordt en uh, dan krijg je weer een beetje vleugel. Nou, sta niet zacht, in die muziek? Want bij mij viel de, de stil oh, van de komt, muur op, ja, ja. Maar, <laughs> Je moet het wel overal horen, want... ja, hoeveel, Al. Hoeveelste jaar is dit? Voor mij. Nou, dat, dat oh. dit gebeurt daar? Ik denk dat ik wel een jaartje heb, 15, 16 nee, jaar. dat? Ja. denk ja. ik ook wel, ja. En ja. Al, altijd voor nuf? Ja. Oké. Okay. Ja. En altijd dezelfde groep? Nee, je hebt altijd verschillende mensen natuurlijk. Nou, wat natuurlijk het geval is dat mensen die op een gegeven moment mee hebben gedaan... die zeggen van, ik wil heel graag gewoon volgens hebben meedoen. Mensen hebben vakantie eromheen. Want het is best heel... We zitten dan een, een uur of vier op zo'n zo fiets. Ja. Ja. Dus het is een ding. Voor jou geen probleem toch? Nee, ja, voor mij bent niet, maar... Een, uh... en, dan, en dan elke keer met versnellingen. Ja. Dat je weer uh, het opvoert, het ja, tempo en wel. zo. Ja, ja. ja, je, en je, ja komt meter, je komt geen meter vooruit. Dat is wel frustrerend, cool, ja, Dat is wel wel ja. Frustrerend, ja. Dus een fiets Zodat nergens heen gaat. Vind ja. Ik vind dat roeiapparaat ook wat ja, staat, ja, ja. Maar je hebt altijd hele leuke teksten, moet ik zeggen. Als de mensen hier loskomen. En sommigen die, uh, die hangen al bijna in de touwen. Maar dat, ja, het is dus jij bent altijd weer op de jutte. Zeg maar. maar iedereen heeft zijn naam op zijn, op zijn borst staan. Maar... Ja, dat is waar. Dat ja. is wel handig. Hè? Ja, Ik, ja. Ja, ik kreeg natuurlijk te horen: van, God, jij kent wel heel veel mensen. Ja. ja. ja iedereen heeft zijn naam op de borst. Staan, ja. Ja. Dat het wel gaat, want Sommigen hebben een nummer, een nummer ja. dan komt er een kerel met een, met een naam van een vrouw op zijn borst. Of uh, ze hebben, je hebt ook bedrijven, dan is er bijvoorbeeld Univé of zo. Een meneer Univé. maar dan lopen er een ja. meneer Univee mee. Dus ja, het is... Uh, het is ja, en het borst. wordt, het wordt uh, tegen het einde alleen maar leuker, omdat dan echt mensen langskomen die bijna niet meer kunnen. Ja, precies, en die beginnings... bijna over knieën lopen, ja, maar uh, jij bent altijd weer op te peppen, zeg maar. Ja, ja, je zegt altijd: het is nog maar één kilometer. Terwijl ze ja. er, er nog vier oh. moeten. Nee, nee, nee. Oh. Nee, je, be, je bent er bijna, <laughs> bijna. dat heb ik je vaak. Okay, ah, 1,7 ah. van de 12 naar de in... Ja, dat het is waar. Dat valt 1700 meter van de, je ja, lucht ongeveer. naar de 4. Ja, maar Marcel oh. weet het geheim, hè? Ja. Als hm. hij zegt nog maar één kilometer, dan, ja. dan denken de mensen: nou, dat red ik nog wel. Maar dan gaan ze over dat dode punt heen en dan kan je er gewoon bij. Ja. Ja, toch? Zo gaat het ja, nee, dat is waar. Ja, is waar. Ja. Als je hey, dat is, de, dode punt overwint. Ja, nee, dat is dat. En vind je die spinners nou ook uh, langzaam dat gaan? Denk aan het het einde, dat denk ik dat ze moe worden? Nee. Nee? Nee, Goh, nee, nee ik heb zo goed getraind Hans. Ja, behalve, <laughs> behalve Ger dan. ja jij ja, vindt het echt zwaar, ja, hè? He, Ger of niet? Vind ik het zwaar? Nou ja, vier uur op fiets. Nou, je bent wel bezig. Normaal in de les doe je natuurlijk echt een uur. En dan ga je ook gewoon echt weg op je hartslag. En wat ik tegen hun altijd zeg... Weet je, als je drie of vier op de fiets moet zitten... dan moet je je hartstikke laag houden. Mm. En uh, anders kan je het niet volhouden. Dus uh, ja, dan is het best te doen, hoor. Ja. ja. Je, ja. ja? Ook, uh, je moet niet zo zwaar zitten. Je nee, kan die fiets kan namelijk zwaar, zwaar zetten. Of minder zwaar. Oh, je kan hem zelf verstellen. Oh. Ja, oh, is dat het geheim? Ja. Oh. Nou, nou. Jij okay. ligt het Jij ook, doet aan ook de... mee, begrijp ik nu. Nee, maar <laughs> nou, dat denk ik niet. Maar <laughs> dan heb je natuurlijk ook nog de, de muziek zelf. Als je heel snelle muziek hebt... Dan ben je geneigd om heel snel mee te gaan. Of, ja, of heel langzaam. Dat kan. Dat kan. Ja. We hebben, ja. Bij het spinnen heb je zeg maar twee verschillende soorten blokken. Eén blok is vlakke weg. Dat is wat sneller. Dus dan fiets je wat, maar dan fiets je ook lichter. Ja. En een blokje berg. En een blokje berg. Dus je tempo lager. En dan de weerstand normaal wat hoger. Maar als jij gewoon... Uh, Um, je kan een berg uh, langzaam op fietsen of je kan een berg zwaar op fietsen. Maar je zet hem dan even toch wel ietsje lichter tijdens de ja. ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja maar hoe je... ben je daartoe gekomen om dit te gaan doen? Ik denk dat wij. Uh, ja, hoe is het ontstaan? Ja, we hebben dat. Uh, bij Kedamjoe had je gevraagd, dat al, hè? Ja, nu hadden we dat inderdaad vroeger. Uh, ja. Dat ook eens geweest bij je, ja. ja. Ik heb toen een keer met Hilly, die zat toen ook bij mij op te spinnen. En, uh, dus die had gezegd: van god, is het niet leuk? Weet je, ze willen natuurlijk altijd wat entertainment hebben. And, uh, dus vroeg inderdaad, ging ik eerst naar het circuit. Dan dacht ik: warming up. Nou, dan was ik als het brandweer is, stapte ik op mijn fietsje. En dan ging ik weer naar het dorp. En dan gingen we daar nog drie de drieën spinnen. En dat, ja. was, dat was wel een marathondagje. Ja. Oké. Okay. <laughs> dus dus is het is niet ja, jouw dit, dit, idee geweest om dat te gaan doen? Of? Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Nee, dus, nee. Je, ja, twintig jaar geleden. Geen ja. ja. <laughs> Nee, maar het is, uh, het, is, het is best pittig. Want wat, wat we doen is eerst uh, die, uh, die fietsen allemaal in de in in vrachtwagen zetten. Ja, dat weet ik. Ja, dat is ook dat wel is, een ding. want Twee ja. trappen naar beneden? Kan je hem dan niet licht zetten? Twee trappen naar beneden? Nee, dat kan je niet... Over. Bij, bij de sportschool. Ja, de sportschool. Dus er ja, ja, ja. ja, hey. staat ze natuurlijk allemaal boven. Dus ze moeten eerst al die fietsen... Al en die wegen echt wel serieus zwaar. Want het wieletje alleen, die weegt al 20 kilo. Je kunt ze niet uit het raam gooien. Dat iemand zo... Op, zou ook zo uh, kunnen. Maar, oh, maar, maar, maar, maar, maar jij ja, is opvangig, hè? stap. Dus uiteindelijk zijn wij natuurlijk al best... Fysiek bezig geweest voordat we gaan dat je Uber En daarna brengen ze weer terug. Ja, doen we ook? Teurig, teurig. en dan moet je ja. de trap weer op. Ja dan, ja. ja, dan moet je de trap weer op. Dat is ja. toch lastiger. Maar uh, dat zijn echt de bikkels die dat tot aan het ja. einde doen. Hè? En daar is Gerder een van. Dankjewel, dankjewel. En dan dat doe je vanavond de, de, de nog even een leuk muziekje van Noppie erbij. Ja, van Noppie erbij, hè? Ja, die ja. zorgt natuurlijk altijd ja, de, inderdaad gelijk. Ja. ja, dat doet hij altijd goed toch? Is dat spinnen? Ja, dat bestaat natuurlijk ook heel lang. Blijft dat populair, zeg maar? Of, of zie je toch verschuivingen? Ja, ik ben natuurlijk wel een beetje oldschool. In die zin, dat uh, het spinnen. Ik doe het nu, uh, dit is het 21ste jaar dat ik het doe. Ja. En uh, ja, het is... Nou, ik denk ik... wel dat het een beetje aan, aan jouw kont hangt. Ik ben natuurlijk wel een beetje een muziekfreak. In die zin dat ik elke keer nog, uh, nog een nieuwe mix maak. Weet je? Dus ik maak ook een nieuwe les. En probeer gewoon ja, ja. mensen het weer aantrekkelijk te maken. En uh, weer alles... Uh, op te zwepen. Ja. En dat is natuurlijk wel een dingetje. Dat is. Ja, en. Maar ja, het ik heb natuurlijk... het zit ook meestal vol. Ja. Ja. ja, ja. Ik heb natuurlijk heel lang volleybal bij Canal En daarvoor was ook een spinningles. Ja. En ik zie die mensen helemaal kapot. Uh, hè, de, de, die, die gaan echt voor het, het uiterste, zeg maar. Kijk, als het voordeel van, van, van een spinningbike of van op de fiets zit, is dat je heel gedoseerd gewoon aan de gang kan. Weet je, ik werk op hartslag. Mm -hmm. Dus um, je hoeft ook niet over de top. Mm. Maar ik wil ook wel het onderstaat je al dat je beter wordt. Maar tuurlijk, tuurlijk. Kijk, het voordeel is, ten opzichte van hardlopen is dat je je hebt geen weet je hebt je hele zieke mm -hmm. bewegingen, dus qua blessures is het gewoon relatief vrij, veilig. ja veilig ja, en ja, ja, ja, een, een ja, ja, lage ja. Uh, risico. Dus en het is toch hangt ook voor iedereen. Ik heb ja. echt gewoon van, houdt, uh, denk nu de jongste, 18. Ja. En uh, Johan Schouten, die uh, zit op de 76, denk ik. Zo, mee, je ja. dat, ja. Zo, knap. Ik heb echt 80 ja, de fiets. Ja. Oh ja, ja mooi man, ja. Hey, zie, Heb jij nou in de loop der jaren heel veel veranderingen gezien in die uh, fitnessbusiness? Uh, Want we hadden het net over uh, wat de de er allemaal e is. E ja. wat, hoe heet het ook weer? e-gym. E ja, we hebben een elektronische e-gym. Gym, ja. uh, dat, dat, dat is allemaal wel veranderd, hè? Ja, dat is, een, dat is een nieuw concept. Dat, is, uh, dat werkt met een chipje. Ja. En e-gym werkt... Op bio age, en biologische le uh, biologische leeftijd. En dat wordt dan eigenlijk uh, bepaald door je kracht, door je leendigheid... door je metabolisme en door je uithoudsmotors ja. fiets. Dus die vier pijlers, die bepalen dan. En ja, je werkt met een chipje uit. Ja, uh, je, je bandje er tegenaan... en het uh -huh. apparaat stelt zich automatisch uh -huh. in. Onthoud ook wat je gedaan hebt. ja, ja, eveneert, ja, ja, ja, ja, En dan zes keer moet je dus weer opnieuw een testje doen. Kijken of je fruit bent gaan. Mm. Ja, zo kun je eigenlijk alles bijhouden. Dus dat is eigenlijk uh, wat wij al, al eigenlijk zelf. Uh, nou, 4,5 jaar in de zaak uh -huh. hebben. Nou, nu is de trend is nu weer reforming de Pilates. Die uh -huh. hebben we deze week voor het eerst geïntroduceerd. Nou, nou ja, we hebben natuurlijk Dolly uh, gezien op TV, tv hoe het werkt. Ja. Hè, die moest ook een programma doorlopen. En aan de hand daarvan kun je zien wat mensen aankunnen en, Absoluut. Uh, Absoluut. en wat ze moeten ja. gaan doen. Ja, ik vind het heel veilig. En uh, ik noem het wel als fitness voor dummies. Maar nou, dus de zit... meeste mensen vinden het toch wel veilig, neem ik aan. Duurlijk. Niet alleen maar, jij, maar... Met, met gewichten, losse, losse gewichten werken, is het, ja. Is het wel. Uh, ja, het is wel blessure. Als je, niet, als je die goed doet, dan is het heel blessure ja. gevoelig. En ja, je ja, ja, ja. is inderdaad heel veilig. Want je maakt gewoon een continue uh, beweging waarbij je. Uh, je race of motion altijd gewoon zo kan instellen dat je eigenlijk heel heel veilig kan werken. Ook mensen met blessures, mensen met rugklachten. En zo kunnen we kunnen hele dingen dingen aanpassen. En je hoeft niet na te denken. Jij bent toch al, ik denk vier, vijf jaar weg bij Chinamille. Heb je het gemist? Dat was natuurlijk je eigen zaak destijds. Ja, weet je, de Canamie was natuurlijk gewoon. 31 jaar gedaan. 31 jaar ja. heb je dat gedaan. Ja. Ja. Zo en we hebben natuurlijk wel serieus dingetjes gedaan. Ja, dat lijkt ja, het me wel. Ja, was natuurlijk corona, dat was natuurlijk wel een ding. Topvolleybal. Ja, wat topvolleybal top Als Dat soort voet. vertanooi ja, hebben we <laughs> niet gespeeld. Ja, we hebben heel erg gelachen ja, gedaan in ieder geval, <laughs> Ja. ja, ja. <laughs> Een drankje gedaan. Een drankje dat ja. ja, Er ging wel eens een drankje doorheen. Ja, ja We, we zijn, ja. zijn nog steeds wel heel erg leuk ja, Dat volleybal was eigenlijk een hinderlijke ja. onderbreking van... Uh... Ja. <laughs> ja, het was, dat was gewoon een hele leuke tijd, toch? Absoluut. Nee. En hij deed mee, hè? En hij ging goed, man. Ja. ja, hij ging lekker. Maar uh, dus, ja, je hebt nu minder zorg aan je hoofd waarschijnlijk ook, hè? Nou, ik heb meer zorgen en ik doe minder. Je hebt meer, zo meer zorgen? Nu? Nee, maar ik bedoel, uh, uh, ik kan me voorstellen, nu, nu ben je onderdeel van een. Uh, maar jij bent niet eigenaar van die van, van die. Mede-eigenaar? Uh, oh, toch mede-eigenaar ja, daar ook. Oké, okay. okay, ja, wat langer. Ja. Ja. Gefeliciteerd. Ah, dat wist ik niet, maar uh, krijgt dat dan? Klein jaartje al. Ja. Oké. Okay. Uh, dus nu, die zorgen komen weer terug, begrijp ik. Nee, de zorgen worden groter. <laughs> ik word eerder grijs nu. <laughs> <laughs> nou ja, uh, nou, dat valt mee toch? Ja, toch? Nou ja, vind Braaf, ik wel. Hey, maar bij iedereen kan bij de Academy aankomen en uh, wordt er een programma samengesteld. Ja. En, uh, nou ja, goed, uh, iedereen ja. moet het zelf weten natuurlijk. Ja, we hebben wel vooral voor iedereen het wilt. Ja, en het gaat goed met... Ja, en met, met... jullie hebben ook een... Uh, jullie zijn ook onderdeel van de uh, Zandvoortpas, hè? Ja. Dus mensen die zeggen ja. van ja, het is, nou, is mij duur. Ja. Ik kan dat niet betalen. Die, uh, die kunnen ja. wel bij jullie terecht, Met recht, korting, hè? Uh, ja, ja. Betalen ja. ze onder de helft of zo? Of ja, ja. Dus en daar wordt veel gebruik van gemaakt? Ja. Oh, dat is goed. Ja, we hebben we eigenlijk, ja. mogelijk hebben we op, op bedrijfsfitness. Dan, dan kan het bedrijf nee. zeg maar, dat beschikbaar stellen. Hè? Ja. Als, als uh, belastingtechnisch, technisch. Dat het wat, wat gunstig is voor de, voor de, voor de mensen. Um, wat we doen. We hebben zitten met... Um, dat mensen... Um, die hebben een abonnement landelijk. Ah. En dat zijn we aangesloten. En die, dat is Urban Sports Pas. Is dat die komen bij ons met de, met de QR code en de scanning en dan kunnen ze als ze in Groningen wonen kunnen ze bij ons sporten. Ah oh, wat goed, helemaal mm. goed. Wat dat goed je, is. Dus, ja, ja, leuk, als je geval ja. hier bent op vakantie of. Dus dat, ja, dat is, dat is ja. allemaal. Ja, het gaat allemaal steeds verder. Ja, leuk. Ja. We hebben nog één minuut, hoor ik. En, uh, nou ja, goed, uh, we krijgen nu de zondag secuieren. Hoeveel, hoeveel mensen doen het totale mee? Van 12.000? 12.000. 12 hardlopers. Ja, mooi, hè? Ja. Toch eveneemd, he, ja. De, de dat is een groot evenement, hè? Zaterdag is nog de omloop van Zandvoort. Nee, dat is de, de, fietsen 30 toch? de fiets. 30, ja, 30 kilometer van En zondag ook nog een keer de omloop van Oh ja, fietsen. Dat, is, dat is wel fiets, hè, ja, toch? Ja, zondag, ja. 120 kilometer of zo. Kun je fietsen? Ja, ja. We moeten een beetje dit weer hebben zoals we vandaag hebben. Ik heb gekeken, maar het ziet... In de middag, gunstigheid, alleen maar zon. Oké. zo blijf. Oeh, laat En jullie kijken. staan daar tussen... Wij beginnen, uh, 12 verzamelen wij, en dan uh, beginnen we rond uh, 1 uur. Want dan beginnen ook de lopers en dan uh, ja. en stoppen wij. Oké, okay. nou, 4, ik kom 5. zeker even ja. kijken. Jij komt ook kijken, Dolly neem ik aan. Ja, ik ga niet Noin. meedoen. Nee, je gaat niet nee, meedoen, maar zo ben kijk, ik nog kijk he, dat doet ik het heb geen zin over <laughs> Ik hey, wil het proberen, er... maar voor die drie minuten is het zonde om dit ding mee te slepen. <laughs> we gaan ja, er een beetje we gaan stoppen, vijf seconden. Ja, oké. Okay, uh, volgende volgende we Tot volgende straks, week. <laughs> One, two. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en Omstreken. Dit is ZFM's. ZFM. ZFM, met het nieuws van 12 uur.